Ja, Goedele is van het Maanblad Goedele, hoofdredactrice. Wat vond u van deze première The Sound of Music met Deborah, haar eerste hoofdrol? Ja, ja wel, ik vond dat ze dat zeer, zeer goed heeft. Ik heb die aflevering op VTM niet gevolgd, maar mijn kinderen wel. Die waren alle twee grote fan van Fleur. Dus ik had zoiets van, oei, misschien hebben ze niet de beste gekozen. Maar ik vond het echt wauw wat ze daar neergezet hebben. Nu, ik heb ook wel zoiets, gewoon al die aandacht voor Deborah. Ze heeft dat zeer goed gedaan, hè. Maar ik was eigenlijk nog meer aangenaam verrast door de mannelijke hoofdrolspeler. Ik vond dat Peter dat zo... Hey, want hij komt op en je hebt toch wel zoiets van... Ja, daar is Piet Piraat. En hij doet je dat zo vergeten. Hij staat als kapitein von Trap En hij gedraagt zich en... en ook zijn zangkwaliteit heb ik blijkbaar altijd zwaar onderschat. Dus ik denk dat het ook wel eens uh, het juiste moment is om aan hem chapeau te zeggen. Ja. En gooit natuurlijk zijn personage van de Norse man naar de verliefde man. Ja, daar kunnen je natuurlijk van alles over zeggen. Je kunt ook zeggen, allez, daar heb je het weer. Uh, Zo'n oude vader die valt voor de charmes van een veel te jong kinderoppasje. En al die babysitters die uh, de papa's zitten te versieren, daar ben ik natuurlijk niet zo dol op. Maar ja, het is de geschiedenis blijkbaar. Het is zoals het moet zijn, L'histoire se répète. Uh, wat vind je van de kinderen hier? Want je hebt zelf natuurlijk kids. Zie je hen dat doen, uh, zo'n prestatie? Nee, nee, dat zijn, dat zijn super, dat zijn wonderkinderen hè, die daar staan. De, nee, nee. Allee, pas op, mijn kinderen zijn ook wonderkinderen, maar niet in zingen en dansen en dat soort zaken. Um, heel vaak zit je bij een musical en heb je toch zo'n beetje gekrulde tenen en gaat er net iets fout. Of zingen de kindjes net te zwak. Of, vooral mijn kinderen, toch zoiets van oeps. Maar... Um, heb ik vandaag helemaal niet gehad. Ik, ik heb echt het gevoel dat dit een van de betere musicals is die ik ooit gezien heb in Vlaanderen dan. Oké, okay, dankjewel. Goede leekjes voor dit interview. Ja, graag gedaan. Drink nog iets.